Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tussen 2050 en 2100 dreigt een tekort te ontstaan aan voedsel... als het niet lukt om de klimaatverandering te beteugelen. Dat is de belangrijkste boodschap uit het nieuwe rapport van het IPCC... het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties. In dat rapport wordt voor het eerst een verband gelegd tussen klimaatverandering... de manier waarop het land wordt gebruikt en voedselzekerheid... Voor de toenemende consumptie van vlees en zuivel is veel meer landbouwgrond nodig. En dat gaat ten koste van bossen, die CO2 opslaan. De opstellers van het rapport waarschuwen dat de voedselproductie drastisch moet veranderen in de strijd tegen klimaatverandering. De controversiële site ACHEN is nog altijd offline. Dit weekend publiceerde de schutter van El Paso zijn manifest op het forum. Het bedrijf dat de site beschermt tegen dedelsaanvallen heeft daarna de samenwerking opgezegd. Het was de derde keer dat een aanslagpleger zijn manifest op het forum plaatste. Op Etienne staan regelmatig extremistische of nazistische berichten... waardoor de site continu wordt aangevallen. En de site kan nu geen bedrijf vinden die de site beschermt tegen dit soort aanvallen. En dus is het forum offline. Israëlische veiligheidstroepen hebben op de westelijke Jordaan-oever... Het, het lijk gevonden van een Israëlische militair. Volgens het leger had hij een aantal steekwonden... De militair van 19 was nog in opleiding. Hij was ongewapend en droeg geen uniform. Wie hem heeft doodgestoken is onbekend. Premier Netanyahu spreekt van een terreurdaad. Het hulpschip van Artsen zonder grenzen en sos Mediterranee heeft nog voor dagen brandstof aan boord. Het schip wilde eigenlijk bijtanken in Malta, maar dat mag om onduidelijke redenen niet. Volgens de hulporganisaties vaart de Ocean Viking nu door naar Libië om bootvluchtelingen te helpen. Het weer geregeld zon in het noorden en oosten mogelijk een bui. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Morgen warm en vochtig, 23 tot 27 graden. En in het hele land kans op stevige regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zie verkeersupdate. Dit is Arnaud Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Hele goedemiddag op deze donderdag donderdag 8, 8 uh, augustus 2019. Het is 12 uur. Dit is een nieuwe Zandvoort Lunch. En uh, vandaag de zomergast. Ja, eigenlijk is ze helemaal geen zomergast. Is ze gewoon een inboedel. Uh, het is Dolly Tapiri. Hé, hey, lang leven de zomer. Ja, leuk dat je deze Nou, je bent. nodigt eruit als zomergast en het noodweer gaat straks beginnen. Ja, het gaat er noodweer komen? Er gaat noodweer komen, jazeker. Dan moet je naar Beverwijk. Daar is de Redder in Noodshow. Dat is ook al zo, ja. <laughs> maar dat is morgen pas. Hoe was je week, Dolly? Mijn week was... was uh, daar overval je me een beetje mee. Ik heb er altijd een beetje moeite om even terug te denken. Het is vandaag donderdag. Nou, ik had maandag natuurlijk <coughs> sinds heel lang weer een, um, een, een programma het lunch. Ja, want uh, we zijn even in de ziektewet. Ik was even de tussenuit, ja. Nou ja, heerlijk weer. Lekker bezig geweest. Ik had uh, visite. Marlene Sherps kwam langs, omdat ik een, uh, had aangekondigd... dat ik een nummer zou draaien van haar nieuwe cd. En toen is ze gelijk gezellig langsgekomen. En toen hebben we het daar helemaal over gehad. En daar hebben we twee nummers van gedraaid. Nou, dat was hartstikke leuk. Uh, ja, voor de rest uh, ja, een beetje rustig, joh. Het is vakantie, hè. We zitten een beetje in een andere modus. Dus ja. Ja, voel je dat? Die, wel, dat vakantiegevoel? Ik heb altijd al, uh... een vakantiegevoel, jongen. Ja, we wonen in zuid ah, Ja, natuurlijk, ook dat nog. Ja, ja. Nou ja, vandaag iets, iets uh, rustiger lunch uh, dan men uh, van ons verwacht is op de donderdag. Oh, hoezo? Want, uh, ja, we gaan wel gewoon lekker de muziek draaiende uitjes doen. Ja? Maar we hebben niet zoveel, uh, we hebben geen telefoontjes of gasten vandaag. Oh, uh, zo bedoel dat ik bedoel het. je, dat ja. bedoel ja. je. Nou, ja. Ja. ik ben er toch. Ja, gezellig, gezellig. Er gebeurt er van alles. Nee, ik heb, ik heb allerlei leuke, uh, of tenminste, ik heb wat nieuws opgezocht en... Uh, 100-jarige nou, artiesten. En, uh, dus er valt weer genoeg te kletsen, joh. Ja, ik ga zo even een cadeautje, denk ik, uitpakken. Ja, ga jij dat maar doen, want anders ben je alweer bijna 31, jongen. Ja. Hè? Ik denk, ik neem het nou maar een keertje mee, joh. Want ik zie je nooit. Ja. Gezellig. Hé, hey, we gaan lekker muziek draaien. Ja, wat heb je meegenomen? Ik heb, uh, ik heb iets heel erg leuks. En dan gaan we het gewoon opzetten. Oké. Okay. Of heel erg leuks. Moois. Mar yeah, that is. Ah, sealed with a kiss. Yes. Yeah, boy. There used to be a grey and Snowed. My eyes become lot and the light that you shine can't be seen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 Be I want to see you smile. Know that means I'll have to leave.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 I want to raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier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 Op je radio hier bij Zandvoort luncht op uw donderdagmiddag. En uh, we zijn lekker aan het lunchen hier in de studio van ZFM Zandvoort. aan de tolweg 10A. Um, Dolly. Um, sorry. Ja, daar ben je. <laughs> ik, uh, was, yeah. ik was. Uh, ja, wat ben dus, uh, ik een sukkel, hè, net met het liedje? Haal ja. twee dingen door elkaar. Het dus is exiled with a kiss, maar het is. Kiss from a Rose van Seal. Ugh. Ja, Seal ja, with a Kiss ja. is weer een hele beaamde je nummer. Gewoon, ja, ja, ja, ik beaam die, ja, ja, ja, ja. Bluff, hè? Gewoon bluff. Gemak. Die Dolly zal het wel weten. Nou, die weet het soms ook helemaal niet, hoor. Nou. Maar, maar gelukkig. Nu ja. komt we het weer een cadeautje, Dolly. Ja, geen dank, jongen. Ja, je was al bijna weerjarig. Ik denk, nou, ik moet hem nou maar eens meenemen. Ik <laughs> kan je hem niet meer spuiten, dat Luggie? Die is zo oud. Ja. Ach ja. Hey, um, ja, je, we hadden het er net heel even over, hè, over het circuit en toen zei jij al van ja, eigenlijk ben ik een beetje dat circuitnieuws moe. Een beetje begin ik dat wel te worden, want je blijft maar oversteld worden met berichten. Met, uh, met de marktplaatsverkoop waar niemand iets mee opschiet, want je hebt er niks aan. Uh, je kan een heleboel geld uitgeven aan die kaarten, maar dan krijg je ze toch niet. Nee. Uh, dan heb je die, die, die club van Rust aan de Kust. Ik, uh, laat ons met Rust aan de Kust. Zo de miet nou. uh, dan uh, Ja, nou, het is toch zo dat dat gezeur. Zeg, voor die paar dagen. dat er iets, iets verschrikkelijk wereldwijd bijzonders te zien is. Ja. Kom op, zeg. ga even lekker zitten haken ergens in een tuintje of maar, zo. Moeten maar moeten wij ook niet ja. qua dit nieuws objectief blijven, Dolly? Nee, ik ben vandaag zomergast, hè? Ja, dat is wel waar. Ja, als ik aan die kant zit, dan ben ik objectief. Maar hier mag ik het zeggen. Toch. In ieder geval onze collega's uh, die al, van NA Nieuws... die altijd objectief zijn... Ja. Uh, dat, uh, die hebben de rust aan de kust even gesproken. En daar gaan we even naar luisteren. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Maar dan moet hij het wel weer doen. Hij heeft niet veel te zeggen, zeg. <laughs> nee, ja, zijn mond is gesnoerd. <laughs> nou, nou, die wat mag zeggen, houdt hij zijn mond dicht. Ja. Hier is hij. Zo ja? egoïstisch. Ja. Er zijn mogelijkheden zat. Denk eens na en wees nou eens gewoon een goed buur voor je buurgemeentes. Dat is de boodschap die rust aan de kust heeft voor het circuit en de gemeente Zandvoort. De actiegroep wil graag een deal sluiten om de overlast te verminderen. Gaan de organisaties daar niet mee akkoord, dan zullen ze er alles aan doen om de komst van de Formule 1 te dwarsbomen. Eigenlijk is het gewoon een, een poging om het uh, circuit toch zo ver te krijgen dat ze ons tegemoet komen. Rust aan de kust wil in ruil voor de Formule 1 het aantal racedagen flink verlagen. Als dat niet lukt, zullen ze bezwaar maken tegen allerlei vergunningen voor het evenement. Bijvoorbeeld voor de komst van een ontsnappingsweg naast het circuit. Deze weg, dat wordt heel moeilijk om daar een ontsnappingsweg voor te maken. Want er zijn allerlei vergunningen nodig. Dit is, dit is waterwering, zeewering is dit. Het is ook natuurgebied daar. Dit is een camping daar. We hebben de stikstofarrest van de Raad van State. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om het aanleggen van zo'n weg aan te vechten bij, bij de rechter. Ja, en als er geen beweging komt bij het circuit om ons te te komen... dan denk ik dat wij dan nou maar gaan proberen om de formule 1 tegen te houden. Onder andere met dit soort vergunningen die hiervoor moeten worden aangevraagd. Eerder liet de circuit al weten niets te voelen voor minder racedagen. maar de actiegroep is strijdvaardig. Nou, wij, uh, wij, wij gaan tot het gaatje. Ja, dat, dat gaat geld kosten, dat gaat uh, tijd kosten, dat moeten we deskundigheid inhuren. Dat gaan we allemaal doen. Geen limieten inderdaad. Ja, Tot de uh, strijd gestreden is en misschien krijgen we op alle fronten ongelijk. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de rechterheuze wel begrijpt waar het ons om gaat. In september staat het volgende gesprek gepland. De stichting hoopt dan alsnog de deal te sluiten. En anders... Dan gaan wij maar uh, ja, het gevecht aan, helaas. Gaat het niet een beetje ver, Dolly? Ja, nou ja, weet je... Ik, tot het gaatje? Uh, uh, ja, nou ja, goed. Als je denkt dat je gelijk hebt en je, en je staat voor uh, wat je zegt... ja, dan, ga je, dan is het een principe kwestie. Dan ga je door tot aan het gaatje. Uh, ja, ik, ik kan, ik kan je, je kan je alleen afvragen uh, of het niet een beetje overtrokken is allemaal. Jan Lammers heeft daar trouwens iets heel moois over gezegd. Hè? Ja. Als ik geweten had dat je dit... Uh, dan had ik het even opgezocht. Uh, die heeft daar een vreselijk mooi commentaar op gegeven. Dat, uh, ik, ik vond dat hij daar ook heel groot gelijk in had. Ja. Maar ik nou, weet niet meer precies... Gaan we even opzoeken. Niet, wij ja, Ik kan het niet meer zo even 1, 2, 3 terug uh, bedenken. Maar ik ja. denk ook... Ja. om even twee strijd te maken... dat aan de andere kant van het verhaal... dat die man ook wel een klein beetje op sommige vlakken... ik zeg niet op alle vlakken... en ook de manier waarop hij het brengt... ben ik het totaal niet mee eens. Maar dat hij... Uh, ...daar sommige punten toch ook gelijk in heeft? Kwaade ja, natuur bedoel, en zo, hè? Ja, ja, ja, weet ik niet. Weet ik niet, jongen. Want het, het is al zoveel jaren en die natuur gaat gewoon door. Die past zich aan. Wij ja, maar passen over de aanpassingen, passen zich aan. de aanpassingen rondom het circuit. Bijvoorbeeld dat pad die, die niet zomaar, daar niet zomaar op gebouwd mag worden... ...omdat het duin is, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, goed, dat, dat gaat mij te ver om daar iets over te zeggen. Omdat ik niet weet hoe die bepalingen zijn. En ik weet niet wat beschermd natuurgebied is. Ik denk, ja. neem aan dat, dat de organisatie... dat allemaal al tot in de treuren uitgezocht heeft hoe dat zit. Dat is ook wel weer uh, ja, in, in het preventief om om niet, niet tegen problemen aan te lopen... waardoor het hele circus afgeblazen moet worden. Ik ga ervan uit dat dat allemaal al helemaal goed uh, uitgezocht is. Daar, daarvoor kwamen toch ook die bonzen destijds allemaal naar Zandvoort... om te zien hoe dat zat... en om te zien wat er allemaal nog gebeuren zou moeten worden... om het Formule 1 waardig te maken. En uh, ik neem aan dat ze meteen gezorgd hebben... dat ze daar vergunningen voor kregen. Net zo goed als wat je net zei over die helikopters... Dat is, dat is ook allemaal al geregeld. Ja, en nu gaat er ineens weer, gaan er allemaal vraagtekens bij komen. Kijk, ja. dat is dus waar ik een beetje moe van word. En ik Pak kan dan je... meteen de koe bij de horens als je weet dat het speelt. Maar ga niet als, als beslissingen eenmaal zijn genomen en papieren zijn getekend, vergunningen zijn binnen, dan nog eens een keertje. Tegen het, als een soort donkey shot op de bres, weet je wel. Hou ja, een ja, keertje ja. op, man. Nou, ik kan je één ding ja. leuk vertellen. We gaan nog wel een jaartje door, zo. En dan ben je helemaal moe. Oh ja, ja, net. Maar dat en hey, daarna, en daarna, wat denk je wat er daarna gaat gebeuren? Ja, ja, ja, ja, ja. Dan wordt er geëvalueerd, jongens. Nou, dan krijg je hem helemaal om je oren. Ja. Hé, hey, Dolly, ja. um, 31 augustus, even iets totaal anders. Gaat ja. het uh, feest losbarsten? Van het weekend natuurlijk ook met de Amsterdamse. Uh, de avond he, op Zandvoort. In het, in het, ja, hier in het centrum ja, vanaf, bedoel je. Uh, vanaf ja. de middag uh, zal er bij Rabbel beginnen... met allemaal Nederlandse, Amsterdamse muziek. En makreelroken. En, en makreelroken. Mm. Er is van alles uh, te ja. doen. Maar uh, wat uh, leuk is, in ieder geval tot 12 uur... lekker live muziek van Amsterdamse zangers en zangeressen. Ja. Op het Gassersplein, de Haltestraat en Kerkplein. Bij, uh, bij het plein daar. Ja. En uh, dat wordt een heel leuk feest. Maar 31 augustus komt er ook iets heel leuks in Zandvoort. Dan Jazeker. is Yves Bidden oh. Ze nodigt uit. Ja, Waaronder um, Mike Dana komt optreden. Leuk. Maar uh, ook Lange Frans. Ja. En het, laat ik daar nou net een plaatje van klaar hebben staan.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 en tot die tijd zal ik en Ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland, Bas B. Lange Frans. Wat hoop ik nog op een comeback van deze twee? Met dit soort mooie liedjes. Nee, Lang Frans, Frans, ja. Ja? Ja. Frans en Baas B. Ja ja, ja, ja, dat was een leuk duo inderdaad. Ja, ja, ja. ja met ja. hun mooie liedjes en met hun liedjes met de boodschappen. Uh, Zeker. Het was echt altijd... Uh, ja, ik vond dat echt uh, leuke en mooie muziek. Dat, was, dat is echt mijn jeugd. Ja. ja. Dus, uh, maar uh, ja, of die comeback er gaat komen, dat weet ik niet. Ze hebben het in ieder geval goed gemaakt en ze spreken elkaar weer. Ja. Maar uh, we gaan het allemaal ja. meemaken. Mm Hé, -hmm. hey, Dolly, wil je nog even terugkomen op het circuit? Ja, omdat we het er niet over zouden hebben. Ja, uh, je ja, ja, ja, ja, begon het natuurlijk over die uh, rust, uh, rust aan de kust. En uh, daar werd ik een beetje bozig om. En uh, toen, toen uitte ik net van... ach, ze zullen het toch allemaal wel in orde hebben. Maar dat, dat is nou juist eigenlijk het grote euvel. Uh, het is nog niet in orde. De vergunningen zijn nog niet binnen. Dat is een uh, procedure die duurt een half jaar. Dus de aanvragen zijn wel ingediend om de baan onderhanden te nemen. Maar uh, ja, die, die, die zijn er nog niet. En, en daar wil dus de Stichting Rust bij de Kust een stokje voor steken. Nou, nou ja, succes. En, nou ja, ja, zo is het. Nou ja, goed. En, en, en Jan Lammers die pleit er dan voor om allemaal de rust te behouden... En uh, dat hij het uh, allemaal best wel snapt. Uh, maar hij hoopt dat de overheidsinstanties... niet gaan zwichten voor uh, de druk van uh, organisaties als Rust bij de Kust. En dat zij erop rekenen dat vanuit de overheid... de afspraken worden nagekomen. Nou, en nu ja. is voor deze uitzending in ieder geval... deze discussie weer gesloten. En Zo we gaan weer het... lekker positief verder. Heb je nog ja, meer nieuws, uh, Dolly? Ik heb, ik heb wel wat nieuws, ja, want... Um, als, als mensen willen, kunnen ze binnenkort meedoen. Er wordt een heel mooi evenement uh, georganiseerd... op zondag 25 augustus bij Boeddha Beach. We kennen bijna allemaal in het uh, dorp uh, Andor zandbergen wel. Hè? Onze voormalige wethouder. Ja, ja zeker. N met zijn vrouw Bettina. Die hebben de zorg over Carmen. En uh, ja, Carmen is inmiddels ook uh, ja, bekend... bij heel veel uh, zandvoorters en Nederlanders ook inmiddels. Omdat zij aan een... Uh, zeer ernstige stofwisselingsziekte leidt. En nou wordt er een uh, evenement uh, georganiseerd. Uh, ja, en wat gaan ze dan doen? Uh, als je daaraan meedoet, uh, dan uh, krijg je als je aankomt... koffie, thee, limo. Uh, je, uh, gaat de kinder, er is een, een deel voor kinderen en een deel voor volwassenen. En dan starten de kinderen met kickboksen. En daarna gaat de natuur natuurlijk samen met de kinderen. Met een, met een visnet over de bodem van de zee trekken. En de volwassenen gaan dan yoga, kickboksen en bootcampen. Nee? En na een uur wisselen ze dan. Nou, en dan uh, rond, rond lunchtijd. dan kleedt iedereen zich om. En dan staat de lunch ook klaar voor iedereen. En uh, tijdens de lunch. Uh, dan, en, want daar gaat het om, hè? Ja. Er staat ook, wacht, nou sorry, ik ga het een beetje door elkaar gooien. De hele dag staat er ook een volleybalnet en een luchtkussen voor de kinderen. En uh, het, het gaat erom dat je uh, financieel bijdraagt. Want wat is er nou nodig voor Carmen? Er is een bus nodig voor Carmen. Want ze, ze is natuurlijk aan het groeien, ze wordt groter en ze ja. kan niet meer met een gewone auto vervoerd worden. Nou, um, de bedoeling is dat er geld binnengehaald wordt om die bus te kunnen bekostigen. En uh, nou, je hoeft natuurlijk niet mee te doen met dat hele gebeuren. Je mag al ook alleen komen kijken en doneren, dat kan. Er staat een collectebus en de kosten zijn eigenlijk niet zo belangrijk van dat hele evenement... Maar het kost dus 30 euro voor volwassenen en 20 euro per kind. Dat is inclusief de koffie, trainen en lunch. Maar exclusief de drankjes. Ja. Um, en nou ja, ik had net over dat er dan op een gegeven moment een lunch is. Nou, en tijdens die lunch zal de opbrengst voor de autobus uh, worden bekendgemaakt. En aan Carmen worden overhandigd. En uh, je kunt je aanmelden via. Uh, Even kijken. Nou ja, de inschrijving is geopend. Je kan je via het e-mailadres: info .nl, en dat Boeddha schrijf je met B-U-D-D-H-A. Kun je, je inschrijven. Uh, maar je mag ook als je ze op Facebook hebt of op Insta... kun je ook op die manier je e-mailadres even doorgeven. Maar je mag ook bellen 0642631503 631 503 en dan krijg je een inschrijfformulier. Dus 25 augustus gaat iedereen vechten voor een nieuwe bus voor Carmen bij Buddha Beach. Nou, heel mooi uh, initiatief speciaal voor Carmen. Carmen, want ja. Uh, ja, deze mensen verdienen dat uh, gewoon. Uh, absoluut, dat, absoluut. Dat, dat... Het is een grote zorg. En uh, ja, ik vind ook dat uh, iedereen daar uh, ja, een, een steentje aan bij zou mogen dragen... om, om ze te helpen. Ja. ja. Nou, helemaal mee eens. Mooi. Hé, hey, um, ja, het Songfestival Gekte gaat langzaam losbarsten. Het klinkt misschien heel raar, omdat het pas volgend jaar is. Hè? Ook 2020. Maar, toch? Ja. maar ja. vandaag, uh, of de komende dagen, moeten de laatste delen van de bitbooks uh, ingeleverd worden door uh, Rotterdam en um, Maastricht. Wat zijn bitbooks? Uh, dat zijn de, de, de plannen, oh, de om, plannen. Uh, om, om het Songfestival of in, Amst of in Rotterdam of in Amsterdam... Uh, Maastricht. Maastricht te doen. En dan wordt volgende week bekendgemaakt, bekendgemaakt waar het Songfestival plaats gaat vinden. En heb, over jij, het so heb jij een idee? Nou, ik hoop Rotterdam. Dat omdat hoop ik, ik, hoop. ik vind gewoon Ahoy echt mooi. En het nek, ik vind het meer een beursgebouw. Dat, dat, dat, dat hoort helemaal niet bij het Songfestival. Vind Plus ik dat persoonlijk. Het, uh, kijk, Rotterdam ligt natuurlijk een stuk centraler, hè? Ja, alleen qua vliegvelden. Ja, ja. Dat kan, het maakt daar helemaal geen, um, ge, uh, geen reet uit. Zo, zo. Ja, Wat te worden, hè? <laughs> maar uh, ja. wat Rotterdam heeft natuurlijk ook zijn eigen airport. Ja, um, zeker. Maar, en en ja, Maastricht ligt weer dichterbij um, bij het, uh, natuurlijk bij de, de grens naar, uh, naar Duitsland en uh, België. Dus ja. dus ja, dat kan wel meegenomen worden. En Maastricht heeft al een beetje lopen flirten met... Uh, met de organisatie. Ah, ja, hebben ze weer extra flyers aan bakken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. <laughs> maar ik hoop dat Rotterdam wordt ook omdat het een beetje meer in de buurt is. En uh, het, het is natuurlijk sowieso geweldig dat zo'n festival in Nederland kan ah, uh, Kijk, vinden. Maastricht is een prachtige stad, maar Rotterdam is natuurlijk een wereldstad. Ja. Met zijn grote havens en uh, de, daar gaat al alles in het groot. Ja. Dus als en, en, en qua hotel en al, qua accommodaties. Dus ik, ik heb een vermoeden, ik kan me niet voorstellen dat het Rotterdam niet gaat worden. Nou, ik hoop dat het Rotterdam wordt, maar ik denk dat het toch uh, Mastiff gaat worden. Nou ja, het, het zullen goede concurrenten van elkaar zijn. Ik denk we het gaan, ook. Want we gaan het niet aan het, aan het einde Zo ja, is nou, het. overgebleven. Zo is ja. Dus uh, we gaan het allemaal meemaken in de media. Zo is het. En over het Sofistifo gesproken, uh, er is een nieuwe versie gemaakt van Arcade van uh, Duncan oh, Lawrence. Oké. Okay. En dat is MUZIEK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 Silent ringing inside my head Please carry me, carry me, carry me home I spend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 I can be a pain from time to time, I know. You're always head shaking, noise making, cheering me on. very well be the other way around, you in the spotlight, me in the crowd, stealing the show, giving it all, turn tickets into memories, cheering for you and me. I'm always head-shaking noise, making, cheering you. Zandvoortse Radio, het is lekker zomer buiten en uh, ja, zo barst het buiten los natuurlijk. Want er komt nooit weer aan. Uh, vertelde onze weervrouwen. Nou, ja, ja, nou, deze week nog niet hoor. Uh, zaterdag, hè? Wordt zaterdag het wordt het echt wel. Uh, ja, echt. Zo, Ik vind het zo sneu voor, want, want in het weekend is er weer zo verschrikkelijk veel georganiseerd. Ja, maar ik vind je, dat zo sneu. Ik ga je wel even onderbreken. Ik heb voor zaterdag ook naar het weerbericht gekeken. Ja? Het richt zich vooral op. Overdag. Ja. dus in de avond, als het muziekfestival begint, ja. dan gaat de lucht weer Ja, maar er is opdreken. overdag ook van alles te doen. Ja, dat weet ik. Door heel Nederland oh. Door heel het Nederland. Maar ja, ja. dit weer, als we nu toch even over het weer hebben, ja. uh, als het heel erg heet is, gaat iedereen lekker naar het strand. Ja. Dus dat is goed voor, de, voor onze strandtenten. Ja, zeker. Maar als het wat minder is, dan is het weer goed voor het dorp. Dus Absoluut. het is een wisselwerking. Ja, natuurlijk. Je hebt allebei nodig, hè? Ja, ja de mensen zijn er, dus ja. Dus, uh, heeft... En er wordt ze genoeg geboden in Zandvoort, denk, denk ik. Denk, denk, het, ik. Ook, denk ja. het ook, denk ik ook. We ja. zijn echt wel een vol evenementendorp en een badplaats Absoluut. Aan het worden. En ja. Daarom zijn wij ook lekker als Zandvoort lunch lekker doorgegaan deze zomer. Ja, zo is het, ja. Dat is uh, nooit vertoond af... dit jaar voor het eerst. Klopt. Dus ja. uh, hartstikke leuk. Ja. Hey Dolly, als je in uh, ieder een tip voor de redactie hebt... dat kan natuurlijk stuur een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. En hou ons vooral op jouw laatste nieuwtjes op de hoogte. Want wij uh, willen dat graag horen hier op de redactie van ZFM. En daarom hebben we ook een mooi bericht binnengekregen over, uh, ja, over, uh, over stenen. Ja, dan zou je denken, stenen? Wat moet je nou met stenen? Wat is daar nou over te vertellen? Nou, dat zou ik u vertellen... Daar is heel veel over te vertellen. Want je kunt tegenwoordig meebouwen door een hele bijzondere bouwsteen te kopen. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over het Zandvoorts-Joods monument... dat hoog nodig aan vervanging toe is. Um, u weet aan de Jacob van Heemskerkstraat, daar staat een monument... daar wordt jaarlijks op 4 mei de herdenking gehouden, de dodenherdenking... En uh, ja, dat monument dat is een, een, een marmeren soort... Ja, hoe moet je het noemen? Een verkleind penhuisje, een brievenbusje. Uh, het is gewoon is, klein. Het is een heel klein monumentje. En dat, dat doet echt absoluut geen recht aan... Hetgeen, uh, wat we willen herinneren. En, um, dus er is nu een plan ontwikkeld... om daar een mooi Joods monument te maken... op de plek waar vroeger de synagoge heeft gestaan... En ja, zoals met alles is het een kwestie van geld of dat door kan gaan. Kijk, je kan van alles bedenken en het kan prachtig zijn. Um, en het, dit is ook prachtig, maar het valt en staat met geld. En geld is er voorlopig niet genoeg. Er is een mooi ontwerp, uh, er is uh, van, uh, van alles uh, om het te realiseren, maar dat geld ontbreekt nog. En lieve mensen in Zandvoort en omgeving. Bedenk eens die 307 Joodse mensen die zijn uh, afgevoerd. En uh, die niet meer zijn teruggekomen in die Tweede Wereldoorlog. Die hebben toch uh, de aanzet in Zandvoort gegeven. Om dat te worden wat we nu zijn. Een prachtige badplaats. Zij zijn hier destijds naartoe gekomen. Ze hebben geïnvesteerd. En uh, ja... De rest is natuurlijk geschiedenis. En om hen te herdenken. Mogen we toch wel een prachtig monument neer gaan zetten. En de prijs die daarvoor nodig is. Het bedrag wat daarvoor nodig is. Is 55.000 euro. Nou zijn er al heel wat spontane giften gedaan. Maar er moet nog steeds heel veel geld worden ingezameld. Nou, ja. Wat hebben de mensen nou bedacht? En ieder die kan helpen. Met een klein bedrag. Ieder bedrag is welkom. Grote bedragen zijn natuurlijk welkomer. Maar wat kunt u ook doen? U kunt ook een bouwsteen kopen. Voor een bedrag van 15 euro kunt u al een bouwsteen uh, uh, kopen, aanschaffen. En dan ontvangt u een certificaat. En u wordt dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn... bij de onthulling van het monument die gepland staat op 4 mei 2020. Nou, natuurlijk kunt u ook spontaan doneren als supporter van het monument. U kunt dan uh, het door u gekozen bedrag overmaken... op bankrekeningnummer NL 73 Rabo 033 486 1365... ten name van Stichting Joods Monument Zandvoort. En u kunt ook bij uh, Slagerij De Halt... Uh, een bedrag in de collectebus gooien... want die staat daar voor u klaar. En mocht het even allemaal te snel zijn gegaan... er is een website gemaakt, een hele mooie website... Stichting Joods Monument Zandvoort. En daar kunt u alles op teruglezen. Onder het kopje bouw ook mee aan dit monument. En alles wat ik nu net verteld heb... kunt u daarop terugvinden, alle informatie. Dus doe het... Probeer dat mooie monument van de grond te krijgen. Laten we met z'n allen een donatie doen. Koop een steen of geef wat uw portemonnee kan missen. En dit bericht is ook terug te lezen op onze Zandvoortse social media. Onze app en natuurlijk ook Techs TV. In ieder geval, uh, ik hoop dat, uh, deze, dat dit monument er snel uh, financieel uh, komt. En uh, dat iedereen een mooie steen gaat kopen met het goede gevoel voor dit monument. Die uh, hopelijk uh, 4 mei uh, wordt uh, onthuld. Jazeker, zo so is het uh, Roy. Dolly, um, ja, het is tijd voor uh, het liedje. Of nee, het is licht in het licht. licht. En ja, uh, wat, ja. uh, wat gaan we luisteren? Ja, ik heb, er zijn een paar hele uh, leuke artiesten... waar je niet zoveel meer van hoort... die vandaag het zij hun verjaardag hebben of hun sterfdag. Uh, ik heb ook meegenomen, een van die, van die mensen is Cornelis Vreeswijk. Want, dan ga ik even kijken waarom hij vandaag... Uh, het was, zou, vandaag, zou vandaag zijn verjaardag geweest zijn. Hij is geboren in Amuiden ja. op 8 augustus 1937. En veel te jong overleden in 1987. Hij was pas 50 jaar in Stockholm op 12 november. En we kennen hem natuurlijk allemaal van zijn confronterende liedjes... En in Zweden. Hij woonde natuurlijk in Zweden. En hij uh, heeft daar liedjes gemaakt die niet eens uitgezonden mochten worden omdat ze ze te geconfronterend vonden. Ik, wij, uh, ik heb gekozen voor het nummer Misschien Wordt Het Morgen Beter. Artiest in het Licht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 Um, mooi, uh, ja, toch een mooi liedje. Ja, toch? Met ja, had een a, had pakkende a, had een, tekst. Het hebben een heleboel mooie liedjes. De Nozem en de Non. En, uh, de, Zul, bakker, de Bakker de Baksteen. Ja, ja de Nozem ja. en de Non. Ja, dat is ook een goed liedje hoor. Ja, ja zeker. Een echte hè Was, Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hé, <laughs> ja. hey, ja. uh, het is ja. wel uh, een speciaal dag vandaag. Het is uh, vandaag, uh, ja, kattendag. Poesjesdag. Poesjesdag, kattendag. Kattendag. Ja, ja dat, dat, uh, ik denk ook dat daarom, want er is natuurlijk heel veel te doen om die kattenfilm. Hè? Er is een kattenfilm gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Een, uh, een bioscoopfilm, anderhalf uur lang. Met een he dat is een hele compilatie van kattenstre katten die kattenstreken uithalen. Oh, oké. Okay. Ja. ja <laughs> Zou lachen, je erheen gaan? Wie ik? Ja, als je hier de paté draait. Nee, nah, nah, en, en, nah, Ik ga sowieso haast nooit naar Polly. Uh, ik had het uh, lekker lekker zij. wordt naar de bioscoop. Zijn we naar, naar in de warm met, uh, met... Hoe Met het? met Ik ga zij. Nou, ga zij. Ik nou, ik kom hier uit mijn woorden. In blokletters graag. Ja, ja. Ik, ik, ik, weet, ik weet het niet. Je bent in de war. De Lion King. Dat, dat oh, zo, die zocht ik. De, de Lion, Lion King. King. Nee, nee, nee, nee. De Lion King is weer heel wat anders. Nee, dat ja. is echt een, een heuse bioscoop kattenfilm gemaakt. Nou, en Allemaal poezen. Oké, okay. Ja, over poesjes ja. gesproken. Ja, ja, jouw, het is, jouw uh, favoriete uh, onderwerp. Nee, hè? nee maar van ik weet dat deze, ja. dit onderwerp hebben we al eerder gehad in deze uitzending. Ja. Het is ook vandaag vrouwelijke orgasmedag. Ja. In combinatie met Poesjesdag. Dat ja. kan toch eigenlijk niet? Nee, wel met pekambroodjes. Dat kan wel. Oh, maar... <laughs> oh, oh, oh, oh. oh. Maar uh, ja, en? Ja, nee, het, ik, ik, ik moet inderdaad uh, toegeven... dat is een hele vreemde combinatie. Ja. Ja, en Wie die, die dat dan weer bedacht heeft. Ik, ik ga even een klein fragmentje laten horen. Nou ja, dat is het poesje van de buurvrouw. Maar in ieder geval, het is wel um, een, een leuk altijd dat er speciale dagen zijn in Nederland. En in dit programma ja. halen we dat natuurlijk vaak uh, naar voren. Ja. Met uh, bijvoorbeeld uh, welke dag het uh, vandaag is. En uh, wat ook, een, dat vind ik wel, een, een, dat is een week. Dat is uh, vandaag uh, Wereld, um, Hond week. Ah, ja. En we hebben al eerder in deze uitzending uh, daar aandacht aan besteed. Dat Klopt. was toen met walking, ja. Uh, ja. met de begeleide honden. Maar er zijn zoveel begeleide honden. Natuurlijk niet alleen maar de welbekende blinde geleidehond, hond, maar ook een diabeteshond, een hulphond. Er zijn ja. zoveel honden. En elke keer lees ik weer in de media, en daar wil ik er toch nog even aandacht aan besteden, dat uh, dat dit soort honden toch nog geweigerd worden, bijvoorbeeld in winkels of openbare gebouwen. En ik vind ja. dat een schande. Ja, je... Omdat dat natuurlijk niet zomaar een hondje is. Hè. Nee, het, is, het zijn geen onopgevoede honden. Ze zijn gesocialiseerd in, de, in die mate dat ze precies weten wat ze wel en niet uh, moeten doen. En uh, die zullen echt niet iets uit de schappen pakken. Of tenzij de baas natuurlijk daar uh, opdracht voor geeft, omdat de baas, of het vrouwtje het zelf niet kan. En ze zullen nergens tegenaan plassen. Dus ik vind ook wel dat daar ook wel eens over nagedacht mag worden... dat daar toch een uitzondering op gemaakt moet worden. Dat ben ik helemaal met je eens. Trouwens, over hulphonden gesproken. Ja. Uh, had jij gehoord over die mevrouw in Heemstede? Ja. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik ja, zie ik natuurlijk ik het natuurlijk op scherm. Maar... Ik vond het zo leuk. Ik vond het zo ja, schattig. Het, ik ben er was, ja, er was een mevrouw die was van de trap gevallen. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Die is van de trap gevallen en, en echt flink gewond geraakt. Uh, Traumahelikopter zelfs werd uh, opgeroepen. Zo erg was ze eraan toe. Uiteindelijk is ze toch met de ambulance uh, afgevoerd. Maar ja, toen, toen, toen die ambulance de straat uit reed... toen stond de politie daar nog, de wijkagent. Ja. En die dacht, ja, nou ja, die mevrouw die is gewoon voorlopig nog niet terug. En wat zag die nou in zijn ooghoek? Hij zag dat de was nog buiten hing. En weet je wat die lieverd nou gedaan heeft? Die heeft voor die arme mevrouw die zo vreselijk verwond was... de waswoorden van de lijn gehaald en binnengehaald ah. opgevouwen. En nou, hoe vind je dat nou? Ik vind dat zo lief. Ja, nee, zeker. Ja, hè? Ja, een applausje. Ja. Nou. Daar hou ik van voor zulke sociale ja? mensen. Ja, vind ik leuk. Vind ik nou, lief. weet je, ik, ik ook hoor. Ik vind het heel erg mooi. Je hoort ook heel vaak negatieve verhalen over de politie. Absoluut. En dan, en, uh, en dan ga je dit, uh, ja, ga je ja. dit uh, doen. Dus, uh, mag ook wel eens gezegd worden. Vind je niet? He? Als het niet goed gaat, mag het gezegd worden. Maar als het wel goed gaat, moet het zeker gezegd worden. Zeker weten. Ja, toch? Ja. En wij gaan op naar het tweede uur met heel veel muziek en informatie... hier op uw Zandvoortse Radio bij Zandvoort Luncht. En dit is wel een heel toepassend liedje. Toch, Dolly? Jazeker, als je maar niet van de trap valt. Ja.